Christian Bonenbakker met het NOS journaal. De man die gisteren in de Amerikaanse stad Milwaukee werd doodgeschoten door de politie was een 23-jarige zwarte man. Zijn moeder heeft hem geïdentificeerd. Volgens de politie negeerde hij een stopteken en was hij gewapend. Ook de agent die schoot was zwart, zegt de politie. Na de schietpartij braken rellen uit in Milwaukee. Daarbij werden auto's en een tankstation in brand gestoken. Speciale ordertroepen zijn opgeroepen om nieuwe rellen te voorkomen. Dit jaar zijn al in verschillende Amerikaanse steden ongeregeldheden geweest... nadat zwarte Amerikanen waren doodgeschoten door de politie. Dorian van Rijsselberg heeft in Rio de Janeiro ook zijn laatste race gewonnen. Hij schreef de Medal Race op zijn naam. Net als op de Spelen van Londen was de 27-jarige surfer al voor de afsluitende wedstrijd zeker van het goud. Hij hoefde de race alleen maar uit te zeilen. Na afloop werd van Rijsselberg uitbundig gefeliciteerd door koning Willem-Alexander, Maxima en de drie prinsesjes. De Nederlandse handbalsters hebben op de Spelen in Rio... hun laatste groepswedstrijd verloren van Rusland. Oranje ging met 38-34 onderuit tegen de viervoudig wereldkampioen. En moet het in de kwartfinale opnemen tegen het gastland Brazilië... dat de andere groep won. De kwartfinale tegen Brazilië is overmorgen. Zwemverenigingen hebben steeds minder leden. Vorig jaar waren het er 130.000. Dat waren er 10.000 minder dan in 2012. De Koninklijke Nederlandse Zwembond noemt de daling zorgwekkend... en hoopt met verschillende projecten meer mensen aan het zwemmen te krijgen. Bijvoorbeeld door bij grote evenementen zoals City Swims... deelnemers in zwemclubs te interesseren. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend kan in het noorden nog een bui vallen. Later vrijwel overal droge en zonnige periode. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 He, zie je zoals in de tuin, dan denk je: Goh, wat zou er hier allemaal langs gekomen zijn in die tijd? En dan ga je daar wat in ja. verdiepen en dan leidt dat naar Zandvoort. Ja. Het gaat om het lijntje Haarlem-Zandvoort, ja. Amsterdam-Zandvoort eigenlijk. Dat Amsterdam ook een connectie met zee zou krijgen. Dat was allemaal, uh, ja. en dat daar een zeg maar, soort tweede Scheveningen dan ook ja. Ja, zou komen. Dat was de droom van de Joodse ondernemers. Dus toen ik hier predikant van Zandvoort werd, ja, werd ik ook een beetje gedrukt. Met, met, met mijn neus op de feiten dat er dus ooit een.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 trumpet in Zion, sounding on the mountains, the trumpet in Zion, for the day of the Lord is come, a trumpet